Christian Bonebakker met het NOS Journaal. Dirigent Daniel Gatti overweegt juridische stappen te nemen om zijn reputatie te beschermen. Hij werd vandaag ontslagen als chef-dirigent van het Concertgebouworkest vanwege ongepast gedrag. De Washington Post schreef vorige week over gebeurtenissen uit 1996 en 2000... lang voordat de Italiaan in Amsterdam aan de slag ging. Toen er ook klachten kwamen van vrouwelijke muzici van het Concertgebouworkest werd hij ontslagen... Gatti laat via zijn advocaat weten uitermate verrast te zijn over de maatregel... en spreekt de beschuldigingen met klem tegen. Volgens hem is er een lastercampagne gaande. CDA-kopstuk Hanni van Leeuwen is overleden. Partijleider Buma spreekt van een groot verlies voor de partij. Hij omschrijft haar als gedreven, kordaat en strijdbaar. Van Leeuwen was in totaal 24 jaar lid van de Tweede en de Eerste Kamer tot haar 81ste... In 2010 keerde ze zich op het partijcongres van het CDA... nog fel tegen de samenwerking met de PVV. Maar ze bleef haar partij trouw. Hannie van Leeuwen is 92 jaar geworden. Voor het eerst in de geschiedenis is een bedrijf op de beurs... meer dan 1000 miljard dollar waard. Het is Apple dat iets voor zes uur Nederlandse tijd die grens passeerde. Het bedrijf is al jaren succesvol met de iPhone... waarop een flinke winstmarge zit. En de telefoons zijn de afgelopen jaren ook steeds duurder geworden... Met een beurswaarde van 1000 miljard dollar is Apple ruim drie keer zoveel waard als Shell. Vitesse heeft zich geplaatst voor de derde kwalificatieronde van de Europa League. De Arnhemmers wonnen thuis met 3-1 van Vitorul uit Roemenië, dankzij doelpunten van Matafs, Linse en Berens. Vorige week speelde Vitesse in Roemenië 2-2 gelijk. De Arnhemmers moeten in de volgende ronde tegen FC Basel. AZ probeert in eigen huis de 2-0 nederlaag van vorige week tegen Kairat Almaty weg te poetsen. Die wedstrijd is nog bezig. Het weer, het blijft vanavond en vannacht helder. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen opnieuw zonnig en nog iets heter dan vandaag. Lokaal kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.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 Peaceful Radio, ja, hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Berdo Veugen, uw gast hier voor de komende twee uur... in dit uh, muziekprogramma, zoals ik al zei. Vier nieuwe werken, daar uh, staan weer voor ons klaar. De eerste twee, uh, natuurlijk in dit uur, van Paul Afgrinos. Afgr ik zeg het maar een beetje op zijn Nederlands. Het is een uh, de beste man, uh, oorspronkelijk Griek. Um, ik weet eigenlijk niet eens of hij daar nog woont, maar goed... Um, het is wel een gelouterd artiest, dat wel. Hij heeft al verschillende albums, hele mooie albums ook gemaakt. En deze mindfulness is, uh, hoort daar ook zeker weer bij. Kwaliteitsmuziek. Daarna krijgen we een cd van, uh, even rijken... Ja, van het label GAP Music, G-A-P Music uit Engeland. Rippling Waters van Stuart Jones... Een van de artiesten van dit label. Nou, daar staat ook wel altijd uh, lekkere ontspanningsmuziek. Daar staat het wel garant voor. Ik wens je heel veel luisterplezier. Mocht je het mee willen luisteren, um, ja, dan moet je blijven luisteren natuurlijk. Maar ik wilde zeggen, mocht je mee willen lezen, dan kan dat via de website peacefulradio.info en dit programma is daar ook op terug te luisteren. Ik wens je heel veel luisterplezier en dan gaan we eens even kijken of uh, Paltje klaar is voor muziek. Celtic harpist Trine Opsale and you are listening to my latest album, At Colors to My Sunset Sky, on Peaceful Radio. Please visit my website TrineOpsal.com.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 the artists on peaceful radio please visit my website at www.metamindfulnessmusic.com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 of Peaceful Radio, please visit my website www.aneamusic.com Bye! A força do nosso sentir. Somos mais que pecado, e todo zijn niet meer veranderd,